have been Astronoid uit Boston met het nummer Lost. En dat is afkomstig van een tweede album dat ze naar zichzelf hebben vernoemd. En uh, ja, na het succes van het debuutalbum Air uit 2016 ging de band uh, eigenlijk op zoek naar een manier om dat succes uh, ja, op zijn minste en, uh, in, uh, ja, te evenaren. En um, gaandeweg kwamen ze erachter ja, dat die muziek van uh, de manier van muziek maken eigenlijk niet werkte. En dat ze ja, toch weer een beetje bij zichzelf uitkwamen. En uh, uitgaan van je eigen kracht en dus niet willen maken wat een ander van je verwacht. Daar kwam het op Vandaar dat dit album doelbewust naar de band zelf is vernoemd. Het was in ieder geval de eerste platen voor vanavond hier in de mist in deze nieuwe editie. Het programma dat aandacht besteedt aan de postrock en aanverwante muziek, zoals bijvoorbeeld ook de progressieve rock. Want daar heb ik er vanavond ook weer een paar van in de lijst opgenomen. En mocht je die lijst alvast willen zien, kijk dan even op www.themist.nl Ik ga door met Skill and Feather, Tucson, Arizona. Zijn uh, nieuwe album is vernoemd naar de nummers We Love Dreamers en uh, things Look Different Here. Er staan al meer nummers op, maar uh, ik kies even voor de eerste: We Love Dreamers. Ik weet niet wie duizend schuur aan het opruimen is, maar. Skill verder dus met We Love Dreamers. De Griekse formatie Caldera, die heeft na vier jaar eindelijk een album uitgebracht. En uh, destijds kregen we alleen een demoversie te horen van één nummer. En ja, nu zijn er gelukkig uh, vijf nummers opgenomen. En uitgebracht onder de naam Tevra. En ja, uh, de, de totale speelduur is toch nog ruim uh, 24, uh, 42 minuten. Dus je mag toch echt spreken van een uh, volwaardig album, lijkt mij. Uit Athene is dit Caldera met nekken. Kaldera dus uit Griekenland. Um, de namen Chris Burda en Martin Grimm, die uh, zeggen hier misschien niet gek veel. Maar wel als ik je vertel dat uh, zij samen Collapse Under the Empire vormen. En uh, beide heren die komen uit Hamburg. En ze brachten in 2017 hun um, ja, laatste full-length eigenlijk uit tot op de heden. En uh, dat was het album The Fallen Ones. En uh, sinds vorige week is er een uh, nieuwe single uit. En uh, ja, doe je nu. Dit is Anomaly. Ja, de nieuwe single dus van Collapse Under the Empire. en Ja, ik had het net al even over 2017 dat daar het album um, van A Collapse Under the Empire, vandaan kwam uh, het album... ...de uh, Fallen Ones natuurlijk. En uh, uh, ja, we gaan nu uh, uit hetzelfde jaar komt ook een ander album... ...waar ik uh, nu uh, toch iets van wil draaien. Dit is We Are van het album We Are Trees... ...van The Last Size of the Wind uit Uweerde Rusland. Echt een, uh, een album dat uh, je zo af en toe gewoon uit uh, de kast trekt... ...omdat hij gewoon zo lekker is. En, uh, ja, mocht je het album nog niet kennen... ...dan uh, kan ik je van harte gaan aanbevelen. Luister bijvoorbeeld maar eens naar het nummer Despair. size of the wind and the number of despair bent uit Belarus, oftewel Wit-Rusland. Uh, ja, je luistert nog steeds naar de mist. Het programma dat aandacht besteedt aan post-rock en uh, aanverwante muziek. En aanverwante muziek, daar doelen we ook mee. Het uh, progressieve genre, de progressieve rock. En een van mijn favoriete progressieve rockbands, dat is wel de band Soon. En uh, die band die kreeg met zijn eerste twee albums flink wat kritiek te verduren, want uh, ja, het zou eigenlijk een beetje te veel op uh, tool lijken en dergelijke. En met hun album Likaya namen ze eigenlijk daarmee alle twijfel wel weg. En uh, dat album heb ik ook Ontelbare vaak op repeat gedraaid in de auto op lange ritten door het land. En um, ja, sinds afgelopen week is hij afgelost door het album Lotus van Soon. En dat um, is dus vorige week verschenen uh, in februari. En uh, het deed eigenlijk best wel een beetje pijn om uh, afscheid te nemen van um, uh, Likaia. Uh, maar goed, Lotus die overtreft het album gewoon. En um, het voelt allemaal iets makkelijker zonder dat de band aan uh, vernuft uh, inboet. En ja, het is eigenlijk gewoon een verbeterde versie van hetzelfde model. En uh, uh, nou ja, goed, zo kan ik nog even doorgaan met allerlei superlatieven natuurlijk. Ik laat jullie gewoon genieten van Soen met het nummer Covenant. The beat as you lead me on From the sky to the mire Shame and pride are the seed of hope Stand aside from the shadows Set your sight on the vein of life Taste the blood of denial Blow the candle Thank mm -hmm. you. ...informatie Segba uit Madrid... ...met het nummer Quebranta Hussas. En uh, dat is afkomstig van hun jongste... ...release Ladrido de Corso. En daarvoor dus... Uh, ...dat meeste werkje van Soen. Het nummer Covenant. We gaan even terug naar eind juni vorig jaar. Want uh, toen kwam het album We All Know van Talons uit. En band uh, liet uh, altijd al zijn um, albums opnemen door Tom Woodhead. Maar brak voor dit album met die traditie. En ze lieten Lee Smith en Jamie Lockhart aan de knopjes draaien. En, uh, beide heren die leverden in ieder geval goed werk af. Getuigen het eindresultaat op We All Know. Dit is uh, Talens met Over and Again. Ja, en dan is het helaas alweer tijd voor de laatste plaat. Uh, ons uurtje postrock en aanverwante muziek voor vanavond zitten dan bijna weer op. En uh, mocht je nou graag iets, iets willen horen in dit programma... Uh, stuur dan uh, gewoon even een berichtje naar niels.demist.nl En uh, ja, deze uitzending die is vanaf morgen weer online te beluisteren als uh, podcast... via de welbekende kanalen en uiteraard via de website www.demist.nl en uh, natuurlijk in de gratis Android-app. Um, de laatste plaat voor vanavond die is voor de Best Pessimist van hun album Love is uit 2012. Hoor je Above the Fog, part 2. Tot volgende week.